Paulien Straatman met het NOS Journaal. Er heeft zich een potentiële Nederlandse koper gemeld voor warenhuis V&D. Dat staat in een memo aan het personeel die in handen is van Nieuwsuur. Het is nog niet duidelijk om welk bedrijf het gaat. RTL heeft het over Coolcats, maar het kledingbedrijf ontkent. De curatoren zeggen dat alles in theorie nog mogelijk is... maar dat ze hopen dat er volgende week een deal is. Julian Assange van Wikileaks noemt de uitspraak van een speciale commissie van de VN over zijn positie rechtvaardig. Hij is niet van plan de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij zich al meer dan drie jaar schuilhoudt, te verlaten. Dat zei hij via een videoverbinding tijdens een persconferentie. De VN-commissie oordeelde dat Assange onwettig wordt vastgehouden en dat hij recht heeft op schadevergoeding. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden. Ze trekken zich niets van het oordeel van de commissie aan. Assange zegt dat die landen het nog lastig krijgen als ze het oordeel van de VN negeren. De explosies in de Chinese havenstad Tianjin, waarbij vorig jaar 173 mensen omkwamen, hebben ruim een miljard dollar aan schade aangericht, zeggen de Chinese autoriteiten. Onderzoek wijst uit dat de ramp werd veroorzaakt door verkeerde opslag van natriumcyanide. De chemische stof werd daardoor te droog en ontbrandde. De explosies richten een enorme ravage aan in het gebied rond het depot. Na de ramp zijn 49 mensen aangehouden, vooral vanwege gesjoemel met vergunningen. Mark van Bommel gaat aan de slag bij PSV als trainercoach. Hij heeft net de versnelde trainerscursus van de KNVB afgerond. Bij PSV gaat van Bommel zich bezighouden met de middenvelders van de jeugd. De oud-international is ook nog assistenttrainer bij Saoedi-Arabië. Het weer. Vanmiddag valt er hier en daar nog een enkele spat regen, maar het is grotendeels droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het ook grijs, maar meest droog. Het wordt net als vandaag een graad of tien. De zondag verloopt wisselvallig. Er staat een stevige zuidwestenwind en regelmatig vallen er buien. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is dicht bij Knopend Ipenburg na een ongeluk met drie auto's. De politie is daar nu bezig met een ongeluk. Dat veroorzaakt file op de A4 vanuit Amsterdam... tussen Zoete en Knopend Ipenburg staat 6 kilometer. Het verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de A13. Daar staat nu ook file op de A13 richting Rotterdam... voor Delft 4 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek...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 Ons onderscheid is de taal die we spreken. Ik ben een violiner. Politieke achtergrond of huidskleur is niet van belang. Read my Het gevoel voor muziek is dat wat Europeanen echt verenigt. want voor het ritme van de hits zijn er al lang geen grenzen meer. Mr. Gorbachev, tear down this wall.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. 26e jaargang aflevering 6 van vrijdag 5 februari 2016. Even over de klok van 3 uur en we gaan weer beginnen met de top 40 van Europa. Deze week hebben we 15 stijgers, 10 zittenblijvers, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Alles bij elkaar opgeteld. Uh, hebben we dus 40 nummers voor je in petto? Nou, dat ga ik niet redden in 2 uur. Dus we draaien ongeveer uh, de helft. Maar we zullen ze wel allemaal gaan benoemen voor je. De nieuwe binnenkomers vinden we op een 39ste, een 36 e en maar liefst een 19 e plaats. De snelste stijger deze week is Xavier Rutte met Follow the Sun. En de snelste daler is Selena Gomez met the Same Old Love. Uit de lijst verdwenen zijn Larsen met Never Forget You na 12 weken. Na 19 weken is R-City uit de lijst verdwenen. En One Direction met Perfect na 15 weken... Maar uh... ja, One Direction is niet helemaal compleet terug in de lijst. Maar wel uh, met één iemand. Want in uh, maart, uh, was het natuurlijk uh, 25 maart, uh, verliet hij namelijk uh, uh, One Direction. En dan heb ik het over Zayn Malik. En die is uh, nieuw binnengekomen, dus deze week uh, in de lijst. Maar daar straks uh, meer over. Zo direct uh, rond de klok van, wat zullen we doen? Half vijf? Ja, vind ik wel mooi. Hè. Half vijf uh, gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Dus door, natuurlijk, uh, wat uh, nieuws over de artiesten en kijken wat er, wat er nou weer met uh, Jonas' favoriet aan de hand is. Justin Bieber, natuurlijk. En uh, ja, de top 3 van deze week. Hoe zal die eruit gaan zien? Verge opzichten van vorige week. Weet je de top 3 nog van vorige week? Nou, zo niet. Uh, geen probleem. Hier komt ie. Nummer 3.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 Euro Breakdown op vrijdag. op redden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Wij beginnen met een nieuwe binnenkomer van Zane Malik. De debuutalbum van hem heet Mind of Mine en Pillar Talk is op 29 januari uitgekomen en die is nou binnengekomen op een 39e plaats Zen met Pillar Talk. slow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 My enemy, my ally. Prisoners, then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, I'm seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll we piss off. Zoals de uh, geleerde, noemen we het maar even, ook al uh, spreken. Maar wilde dat die natuurlijk toen uit de boyband stapt is en solo uh, zeer uh, succesvol was. Nee, Dit is Zemaliek nieuw binnengekomen op uh, 39. 25 maart de jongsleden ook uit een boyband gestapt. En ik moet zeggen dat hij uh, aardig, uh, na solo aardig goed uh, doet, nieuw binnengekomen. Dus hulk op 39. Wij gaan door met de nummer 38 uh, van deze week. Die is in handen van een, een dame. En die dame is meteen ook de snelste daler van deze week met mijn liefste 17 plaatsen. En dan heb ik het over Selina Gomez. Met haar single Same Old Love. Deze week op 38. Vorige week dus op uh, 21. En dat in haar twaalfde week hier op uh, ZM. Zeker! Deze week Selena Gomez met Same Hot Love. Nummer 38 deze week hier in de Euro Breakdown op ZFM. De Euro Breakdown. En we zijn, we gaan de nummer 36 van deze week doen en dat is een nieuwe binnenkomer. De dames van de 99 Souls samen met de Disney Scout en de Brandy. Een jaar geleden ongeveer hebben ze deze mashup, zoals het eigenlijk heet, of remix, nou meer een mashup gemaakt en op uh, internet tonen gesteld. Hij heeft in een uh, klein jaar tijd uh, meer dan een uh, miljoen views uh, gehad, maar is toen vanwege copyright problemen van het net afgehaald. Nou, nu hebben ze een um, opnieuw uh, gereleased, maar dan officieel met toestemming en weet ik veel wat. En uh, ja, dat is helemaal goed gekomen dus nu. Want hij is uh, nieuw binnengekomen in de hitlijst op een, nummer 36. En heb ik het over The Girl Is Mine. Die die uh, 99 Souls samen Destiny's Child en vocals van uh, Brandy hebben gemaakt. Ik ben benieuwd uh, wat de 99 Souls nog meer uh, gaat brengen en dit jaar aan uh, mashups en dat soort dingen. En of het wel mag. Maar ik uh, denk dat het goed moet komen. 99 Souls op uh, nummer 36 dus deze week met uh, The Girl Is Mine. Excuse me, can I please talk to you for a minute? four minutes. Give four minutes. Maurice Mulder. Chainsmokers en zit samen met uh, Roses. En een nummer heet ook uh, Roses. De nummer 35 van uh, deze week uh, hier in New York Breakdown right? op uh, ZFB's Antwoord. Leuk dat je weer luistert overigens. Hé, hey, uh, ik ga het goed maken met Zullen we dan maar een uh, nummer 34 draaien? Snel door dus met de Tiamos en Ciao Kroes. Vorige week nog opnieuw binnengekomen op de 40ste plek. Met hun uh, single uh, Booty Bounce. En hey, straks gaan we kijken naar uh, wat artiesten nieuws en de... De rest van het top 4 is het nummer 34. Deep breath and blow Get loose, get right Get a grip and rock me all night Van deze week Floor is met seks. Laas was ook even in Nederland voor een klein kort bezoekje. En wat kan ze zingen? Deze opkomende artiest van de 2016 Floor is. Drie weken ondertussen pas in de lijst. Vorige week nog op 35. Deze week dus haar notering, de nummer 30 van deze week. Je weet het, als dus we bij uh, nummer 30 uh, aangekomen zijn, de eerste kwart van de lijst hebben we gehad. Gaan we even de platen met je doornemen die we wel en niet gedraaid hebben. En normaal gesproken zou ik overschakelen naar uh, Studio 13.000. Maar dat wordt lastig, <laughs> want die studio is er niet. Uh, nee, daar zit niemand tegenover me vandaag, dus uh, je krijgt hem van mij. Hey, op nummer 40 uh, staat The Weekend met uh, The Night. Nummer 39 is uh, Zayn Malik nieuw binnengekomen met Pillars Hall. Celine Gomez, Same old Love op 38 en op 37. meter laser samen met Naila met Light It Up. 99 Souls samen met Disney's Child en Brandy met The Girls Mine is nieuw binnengekomen op 36. En op 35 staan dan de Chainsmokers samen met The Roses met de single Roses. Tiamo en Taakurus met Body Bounce op 34 en op 33 staat Avicii met Broken Arrows. Op uh, de retour alweer is uh, 32, 12 plaatsen gezakt deze week. David Bowie, me, David Bowie moet ik zeggen met Lazarus. En op 31 staat dan uh, Sigala met uh, Sweet Love in. En, en op 30 uh, vinden we Fleur East met het prachtige singeltje Sex. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan de nummer 29 draaien. Die is in handen van uh, Ellie Golding met Something in the Way You Move. It's a strange feeling, feeling this way for you. There's something in the way you move. Something in the way you move. With you I'm there. ...op 29 met Something in the Way You Move. Een hey, klein beetje artiesten nieuws, want uh, het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan... ...mijn uh, naamgenoot en uh, oprichter van Earth with Wind and Fire, Maurice White... ...die is op uh, 74-jarige leeftijd uh, overleden. Eind jaren 60 verhuizen Maurice, uh, Maurice en Verdine uh, White naar Los Angeles... ...om aan, aan, aan hun uh, muzikale loopbaan te beginnen... Met het uh, in 1972 toevoegen van onder andere Ronnie Laws en Philip Bailey... begint het, su het succes van Earthwind the Fire. Nou, Shining Star wordt in 1975 hun eerste hit. En later scoorde de band uh, top 10 hits als uh, Fantasy, Boogie, Wonderland... Star, Let's, uh, Star, Let's Groove en Magnetic. Nou, Maurice White leed aan de ziekte van Parkinson. En stopte in 1994 met de toeren met de band. In 2000 uh, werd Earth, Wind, the Fire opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En hij bleef wel actief, maar dan als producer. Maurice White is overleden op 3 februari. jongsleden, dus op 74-jarige leeftijd. Heel wat anders dan Ariane Grande. Want die komt met volgende maand met haar eigen kledinglijn. De 22-jarige werkt samen aan de lijn met de Britse winkelketen Lipsy. De prijzen van de kleding beginnen... Uh, beginnen liggen tussen de 25 en 50 euro. Nou, de kleding zal te koop zijn in de Lipsy-winkels... bij Next en via het internet. Nou, met de lancering van de voorjaarslijn... die vanaf 2 maart te koop zal zijn... is de zangeres al uh, bezig met uh, kleding voor de zomer. Het is zo geweldig, uh, zegt ze, om uh, samen te werken met Lipsy... om iets speciaals voor mijn fans te doen. Nou, deze lijn is uh, jeugdig betaalbaar... en ik weet dat mijn fans ervan zullen houden. Zo zegt zij... Uh, tegen de media. Nou, eerder al zitten de Amerikaanse met succes in lijn van uh, sieraden, uh, sieraden. en uh, van een geurtje op de markt. Nou, Miley, Cyrus, dan Miley Cyrus gaat werken bij The Voice. Want die gaat aan de slag voor de Amerikaanse The Voice. Dat maakt ze afgelopen woensdag bekend. De serie begint binnenkort aan de tiende seizoen van Cyrus. En uh, maakt haar medewerking bekend via een foto van zichzelf. Waarop ze op de knop van de stoel van Christina Aguilera aanraakt met haar tong. Jawel. Ze heeft iets met de tongen, dat kind. Nou, bij de nieuwe reeks van de talentenjacht zijn Adam Levine, Blake Shelton en Val Williams opnieuw coaches. En ook keert Christina Aguilera terug, die de plek van Gwen Stefani zal overnemen. Nou, de zangeres zal een rol spelen als belangrijk adviseur. of ze daarbij één jurylid zal assisteren of dat ze beschikbaar zou zijn voor alle teams, dat is nog niet bekend. In 2014 deed ook Taylor Swift dat voor alle coaches. Hey, tot zover even het uh, nieuwste voor jou. Wij gaan uh, door met de top 40. En dat doen we met de nummer 28. Met de prachtige Duke Dumont met Ocean Drive. Van Doek de Man, Ocean Drive. Zijn we zijn naar de 26 gegaan. Ik ben bezig met Renegade. Dus en Bieber even, hebben we even overslagen voor gemaakt. En van de 26 uh, gaan we naar de 24-hoek. En die is in de handen van uh, Dakota samen met de uh, Jonas Blue. Met uh, Fast Car. too far wow. just cross the border too old for working, he's about to still young and took like his, mama off and left him, she wanted more from life than he could give, he said somebody's got to take care of him, so I quit school and asked what I Jonas Bloem met Fast Car op nummer 24. Dat heeft hij natuurlijk niet alleen gedaan, samen met Dakota. En het is eigenlijk een remix, re, ja, um, cover remix wil het noemen van Tracy Chapman. En we zijn aangekomen aan de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. En die staat op de nummer 19. Al op 12-jarige leeftijd wilde deze dame meedoen aan het Junior Song Festival. Maar verder dan de plek bij de laatste 70 wisten ze toen niet te komen... En dat deed ze toen niet alleen. Ze deed toen met uh, drie vriendinnen. Nou, in het zesde seizoen uh, van The Voice kozen ze voor coach uh, Mark Wasato En het zal je niet ontgaan zijn. Zij wist de finale te winnen. Nou, samen met Hardwell produceerde ze haar eerste track. En die heet Perfect World. Deze week binnengekomen in de Nederlandse tipparade. Maar uh, in Europa wordt die al uh, snel opgepakt. Daarom een uh, mooie negentiende plek uh, voor deze maan met Perfect World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 your arm and take my hand and follow me to a place that we should have. De winner gekomen op 19. Late, Maan de Stenenwinkel. De winnaar van de voice of uh, Hollands van de vorige week. Uh, natuurlijk. Hey, voordat we aan het laatste nummer van het Eerste Uur uh, gaan beginnen... heb ik uh, toch nog wel wat uh, nieuws voor je. Want uh, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de Nou, nah, niks met hem hoor. Maar Celine Gomez is dus helemaal klaar met alle speculaties... over haar relatie uh, met Justin Bieber. Alweer, ja, alweer... Weet je, uh, ik ga het er niet eens meer over hebben. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Weet je? Laat maar lekker gaan. Hey, Charlie XCX dan. Uh, want die legt uh, de lat ongekend hoog. Als het gaat om haar uh, nieuwe album. In een gesprek uh, met uh, ID heeft Charlie XCX aangegeven. Dat haar tweede studioalbum Het geluid van popmuziek kan veranderen. Zo zegt ze. Het is, een, uh, het, is het album dat ik altijd wilde maken. En nu is het me gelukt. Nou, en het album dat de opvolger is van uh, Sucker uit 2014. Hebben onder andere ook uh, Blood Pop. Uh, Nouni, Bao en Stargate meegewerkt. We wil god niet weten wie dat zijn. Maar ik denk jij wel. Nou, op het album komen een aantal energieke tracks... en er zijn er piano billets. Ik ben in, in voor East 17 op dit, momen, op dit moment. Zo vertelden ze hem. Nou, vorig jaar liet ze... Los dat Pervers Hilton haar inspireerde. Ik was aan het optreden toen ik haar zag meezingen met mijn nummers. En dat vond ik krankzinnig, zegt ze. Ik ben een groot fan van haar. En een van mijn favoriete nummers is Stars Are Blind. Nou, me in de gaten dus een nieuwe album van Charlie XCX zit eraan te komen dit jaar. Um, ja, hey, dat was hem wel even voor nu qua nieuwtjes. Denk ik zomaar. Oh ja, de Super Bowl. De Super Bowl zit er ook weer aan te komen. En Coldplay zal zondag tijdens de halftime show van de Super Bowl worden begeleid door Youth Orchestra of Los Angeles. De Super Bowl is altijd iets zo moois. Hè. Het is American Football. En tijdens de halftime is er een artiest zoals 2014 bijvoorbeeld Katy Perry, daar de artiest. En er is altijd zo'n massa en hysterie eromheen. Maar goed, dat is Amerika, zullen we maar zeggen. Je kan hem zien zondag. Volgens mij wordt hij uitgezonden op Fox. Maar dat weet ik niet zeker. He, het laatste nummer van het eerste uur is in handen van Sigala. Met Easy Love, de nummer 17 van deze week. Na het nieuws zullen we de tweede helft van de lijst gaan draaien. Kijken naar Nederlands top 40 en natuurlijk de top 3. Maar eerst Sigala. Die het is met Easy Love het laatste nummer van het eerste uur, een mooie 17e plek. Hey, straks uh, naar het nieuws en uh, de commercials. Beginnen we met een beurdy. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van vier.